Dikte hard met het Nationaal. De voedselprijzen blijven VN-organisaties voorspellen dat vooral boeren en consumenten in Afrika daardoor risico lopen. Door de prijsschommelingen zijn juist zij kwetsbaar voor armoede. De VN-organisaties, waaronder het Wereldvoedselprogramma, pleiten voor maatregelen om voedselprijzen stabiel te houden. Regeringen zouden bijvoorbeeld meer open moeten zijn voor voedselvoorraden en hun verwachting van oogsten. Ook roepen de VN-organisaties landen op meer te investeren in de landbouwsector van ontwikkelingslanden. Op de loosrechte plassen zijn vanochtend twee mannen in een roeiboot omgeslagen. Na een grote zoektocht met onder meer een helikopter konden ze door duikteams van de brandweer uit het water worden gehaald. Er worden pogingen gedaan om de twee te reanimeren. De Egyptische premier Sharaf heeft na de rellen in Cairo oproepen tot kalmte. Bij een demonstratie van duizenden koptische christenen, gisteren 24 doden en honderden gewonden. Sharaf zegt dat de onenigheid tussen moslims en kopten een gevaar vormt voor het land. Maar volgens journalisten waren er juist veel moslims die het voor de kopten opnamen en keerden de twee groepen zich samen tegen de orde troepen. In Egypte is veel kritiek op de manier waarop de militaire machthebbers het land leiden.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 In de Randstad staat file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Er is een vrachtauto met aanhangen geschaard en de weg is dicht bij knooppunt Klaverpolder. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Ridderkerk naar Breda via Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja. Zingt een zanger over een...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 les dangers si tu crois que je t'oublie écoute ouvre ton corps au vent de la nuit ferme les yeux et... fais comme si j'avais pris la main j'ai sorti la grand voile j'ai glissé sous le vent je kijkt de je vindt mijn Je l'ai instant. sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais.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 your man On down the road <laughs> <Ta -da. laughs> come on Dorothy don't you care nothing that might be a loss. come on You're oh oh